uur. 2 Het NOS Journaal. Gert Kluk. In Den Haag demonstreren enkele honderden mensen... voor een betere behandeling van illegalen. Veel uitgeprocedeerde vluchtelingen zeggen dat ze op straat moeten slapen... en dat ze wel terug willen naar hun land van herkomst... maar dat ze niet terug kunnen. Het kabinet is van plan illegaliteit strafbaar te maken. Volgens een wetsvoorstel van minister Leers... kunnen illegalen een boete krijgen van 3800 euro... of een celstraf tot vier maanden.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 Ook werd er te gemakkelijk geld uitgegeven. Zo wilde Albayrak een duurdere dienstauto dan was toegestaan... en verdiende ze meer dan de balken en de norm. Minister Leers kondigde vorige week een onderzoek naar de Coa-topvrouw aan. Door de krachtige orkaan die de Filipijnen heeft getroffen... zijn zeker twaalf doden gevallen. De meeste doden vielen in de hoofdstad Manila. Die stad is grotendeels onder water gelopen. Overheidskantoren, scholen en universiteiten zijn gesloten. Op sommige plaatsen staat het water tot borsthoogte. In totaal zijn op de Filipijnen meer dan 100.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Op veel plaatsen in het land staan wegen onder water en zijn vluchten geschrapt. Griekenland denkt op tijd een nieuwe lening van 8 miljard euro te krijgen om zo'n faillissement te voorkomen. Die verwachting heeft de Griekse minister Venizelos van Financiën uitgesproken. Er was ermee een inspectieteam voor van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank, dat later deze week naar Athene komt. Volgens Venizelos is iedereen ervan doordrongen dat de kapitaalinjectie nodig is om een Grieks bankroute te voorkomen. De internationale inspecteurs komen in Griekenland kijken of er inderdaad nieuwe bezuinigingen komen. Dan pas wordt het licht op groen gezet, maar volgens Venizelos zal het zeker gebeuren. In Shanghai zijn bij een kopstaartbotsing tussen twee metrotreinen ruim 200 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in het centrum van de Chinese stad, nadat de seinen waren uitgevallen. De metrobestuurders kregen door de storing via mobieltjes te horen... wanneer ze van spoor moesten wisselen. Daarbij zou het fout zijn gegaan. Er is de laatste tijd veel kritiek op de snelle uitbreiding... van het railnetwerk in China. Zo'n verongelukte onlangs een hoge snelheidstrein waarbij doden vielen. Ook daar werd een fout geconstateerd in het beveiligingssysteem. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Vooral in het oosten nog veel bewolking. Vanmiddag wordt het 18 tot 24 graden. Morgenochtend eerst mist, daarna volop zonnig en zomers warm. ANWB ah, Verkeersinformatie. Problemen door een ongeluk bij Amsterdam. Op de A4 naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knopen het Nieuwe meer 5 kilometer. Het verkeer op de A4 richting Amsterdam-Zaamstad kan beter omrijden via de A9 en de A2. Een ongeluk namelijk op de ring A10. Tussen Knopen niet Nieuwe meer en Knopen het Koenplein staat tussen de Haarlem en Westpoort 2 kilometer. En tussen Slotermeer en knopen het Nieuwe meer 5 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden zijn drie rijstroken dicht.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Pols maakt opnieuw een grote sprong in het klassement. Wat heeft deze man toch weer gereden? En hier in de koninginnenrit gaat hij ook nog tweede worden. Ja, dat was tijdens de Ronde van Spanje. Het ging over wielrenner Wout Poels en hij is hier uh, te gast vanmiddag. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ik heb me laten vertellen dat jij de bijnaam de helikopter hebt. Ja, zo noemen ze hem af en toe wel. En uh, waar komt dat vandaan? Ja, ik denk dat het uh, komt omdat ik uh, goed kan klimmen. Maar een, helik uh, een helikopter kan ook goed klimmen? Ja, dat is ja, dan de ja denk ik. <laughs> Oké, okay, maar je weet het zelf niet precies, hoor ik. Nee, ja, niet helemaal. De vergrijzing die is goed voor de samenleving... en langer doorwerken daarentegen is slecht voor de economie. Economie Jochem Mierau promoveert deze week op een studie... waarmee hij nogal wat knuppels in een hoenderhok gooit. Goedemiddag, Miro. Goedemiddag vanuit Groningen. Zoekt u, uh, zou dat voor uzelf ook een schrikbeeld zijn, dat langer doorwerken? Uh, nou, ja. in plaats van nog 37 jaar, uh, 40 jaar doorwerken... ja, dat het is niet mooi. Uh... Daar moet u niet aan denken eigenlijk, begrijp ik. Nou, niet per se. <laughs> Niet per se. Bij het horen van de benaming Sixpack denk je aan een lekker biertje of een strak lijf. Bij de Europese Unie denken ze bij de naam Sixpack aan iets anders. Aan de zes voorstellen om de Europese begrotingen beter te controleren. Nooit meer Griekenland, denken ze in het Europese parlement. En daarom stemmen ze morgen over strengere Europese regels om dat voortaan te voorkomen. CDA-europarlementariër Wortman stond aan de basis van deze nieuwe regels. En ze gaat straks in debat met Dennis de Jong van de Socialistische Partij. Ja, en zo blijkt Einstein's relativiteitstheorie dus ook maar betrekkelijk te zijn. Neutrino's kunnen sneller bewegen dan licht. Oké, okay, het moet nog even nagerekend worden. Maar de opwinding in en buiten de wetenschappelijke wereld is groot. Met Herman Pleij stappen we straks in de tijdmachine. Vooralsnog een virtuele, maar misschien binnenkort een echte. Herman, welkom. Welke, ja, hallo. welke wetenschappelijke revolutie hoop jij nog eens mee te maken? Nou, wat ik wil meemaken, en ik heb het al voorspeld... dus de self-fulfilling prophecy... dat alle geluiden die ooit geuit zijn, weer terugkomen. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Dus dan horen we vondel spreken en we horen de paus spreken. En, nou ja, noem, bedenk het maar. Al het geluid wat ooit in de geschiedenis is Ja, dat is niet weg. En we kunnen het nu inhalen, hebben we net gehoord in de krant. Dus, en 20 uh, het gebeurt. maar dan. Nou, dat, jij noemt onmiddellijk de kern van... jij moet in de wetenschap... Dat nee, is echt, nee, nee ja, maar dit is het helemaal. Want het is namelijk hoe selecteer je? Hoe kom je tussen die brei? Moet je je voorstellen wat voor geluiden er gemaakt zijn? Hoe vind je daar je weg in? Dus je kunt wel zeggen we kunnen het terugkrijgen. Maar er is een heel serieus probleem daarna. Hoe vind je wat je wil vinden? Dichter bij de dag is vandaag Paul Borg gegeven. Het gedicht dat hij maakt hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking aan een van onze gasten? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter. En dan kunt u het beste hashtag DID gebruiken. Jochen Miro, u promoveert binnenkort op een proefschrift waarin u economisch een aantal dingen zegt die we de laatste tijd niet zo gehoord hebben. Zullen we daar eens even een aantal bespreken. Bijvoorbeeld die dat u zegt dat de vergrijzing goed is voor de economie. Nou horen wij altijd het tegenovergestelde. Legt u dat eens uit? Nou, wij gaan vooral uit van de, vanuit de spaarreactie van mensen en dus ook het spaargedrag. En uh, daarin constateren we dus dat als mensen vergrijzen uh, bij, een bij een gelijkblijvende pensioengerechte leeftijd... meer moeten sparen om uh, door een pensioen heen te komen. Uh -huh. Waardoor dus die vergrijzing ertoe leidt dat de kapitaalgoederenvoorraad van het land stijgt... het geen goed is uh, voor productieve investeringen. Dus mensen sparen meer, dat komt bij banken. En die banken kunnen daar weer dingen mee doen? Nou, ik, ik probeer het even wat simpeler te maken, anders snap ik het allemaal niet helemaal. Is dat ja, goed? Kort, ja, kort op de bocht gezegd, uh, als mensen meer sparen... komt er meer geld op de bank te staan. Nou, De bank zit niet op het geld, maar de bank uh, besteedt het productief. Dus als er meer besparingen zijn, is er meer geld voor productieve bestedingen. Ja, dus die grote angst voor die vergrijzingsgolf, waar we steeds maar over horen de afgelopen twintig jaar, die is helemaal niet terecht wat u betreft. Nou, er spelen natuurlijk twee problemen. Aan de ene kant uh, hebben we het probleem dat de, dat de bevolking uh, vergrijst. En aan de andere kant hebben we het probleem dat we nu een hele grote groep hebben die oud is. En dat zijn twee uh, problemen die los van elkaar staan. Dus we hebben het, uh, zeg maar, het tijdelijke probleem, het zogenaamde transitieprobleem... dat we nu de babyboomgeneratie heb, hebben... die als een soort uh, bergje op onze demografische piramide zich naar voren bewegen. En we dus nu in één keer relatief heel veel ouderen hebben. Maar zodra uh, we weer in evenwicht zijn... Heeft die vergrijzing enkel positieve gevolgen? Ja, Herman ja, Plein, dat moet voor jou muziek ja, nee, in de oren ik zeg, zijn. Ja, nee, maar pas een beetje op je woorden, hè, verder. Met die babyboomers die als een puist op een berg zitten. Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee, nee, dat, ik interpreteer, ik interpreteer. Okay. Maar als je, zolang je werkt, kan je toch meer sparen? Dus als je langer doorwerkt, kan je meer sparen. Want als je eenmaal pensioen hebt, dan spaar je niet zoveel meer, toch? Ja, maar stel nou dat je helemaal niet met pensioen zou gaan. Waarom zou je dan sparen? Om op vakantie te kunnen. Nou, maar dat zijn, dat zijn minieme besparingen. Een leuke cabrio aan te schaffen misschien? Dat zijn voor ook minieme besparingen. Kijk, kijk, kijk, de grote besparingen die je gaat doen... Uh, dat zijn de besparingen om je vanaf je 65e tot aan je pensioen te helpen. En wat je dus hebt, dat je ongeveer 40 jaar werkt... en daarna ga je ongeveer 20, 20 jaar met pensioen. Dus dat is een leeuwendeel van de besparingen. Dat zijn zogenaamde levenscyclusbesparingen. En die andere besparingen voor kleine uh, periodieke uitgaven... Dat is niet uh, het leeuwendeel van onze kapitaalgoederenvoorraad. Want in de, in de praktijk gaan mensen geld uitgeven als ze met pensioen zijn? Uh, ja, dan gaan ze ontsparen. Klopt dat, Herman? Ja, nee. Dat geef je veel uit, Herman? <laughs> ik ben, ja, ik moet wel. Ik ben, wat moet ik met al dat geld verder? <laughs> dat ontzettend, nee, dat, dat is natuurlijk zeker. Maar je, dan wordt is eigenlijk consumptiever. je wordt consumptiever. Ja. En, ja. Maar dan is eigenlijk de theorie... Nou, maar hoe, hoe vroeger je met pensioen gaat, hoe beter het is voor ja, de economie. Ja, dus ]mie. dat pensioenakkoord, meneer Miro, dat is helemaal verkeerd. Wat we net hebben afgesloten. Nou, het uh, uh, systematisch dwingen van mensen om langer door te werken... is niet per se de beste oplossing om om te gaan met uh, pensioenproblematiek, nee. Nee, maar, maar wa want leg nog eens even uit waarom dat dan fout gaat. Stel, Thijs en ik mogen niet met, met 65 met pensioen... maar we moeten in ieder geval tot 67 en misschien wel tot 68 doorwerken. Wat gaat er dan fout? Nou, uh, Thijs en jij hebben zijn nu, zitten nu uh, ingegeven door een pensioenfonds op een uh, spaartraject... wat ervoor zorgt dat uh, jullie vanaf 65 totdat jullie doodgaan... Uh, voldoende geld hebben om een, om een goed, leuk leven te leiden. Althans, dat dachten we altijd. Ja, dat is niet dat zo, dacht we maar op, goed, oké. Okay. Nou, ja. dat is ook wel zo. Oh. Um, en als nu op een gegeven moment gezegd wordt... nou, uh, Thijs, je mag drie jaar langer doorwerken... Ja, dan ga je natuurlijk ook minder sparen. Want voor die drie jaar die je extra werkt... Ja, dan hoef je niet te sparen. Nee. Ja, oké. Okay, okay. okay. Maar, dit maar denk... dan kan je best zo vroeg mogelijk met pensioen. Ja. Dat is toch mijn conclusie. Dan moeten we, we... nu meteen stoppen. stoppen. Dat was het nee, want als je dus nu zou stoppen, dan heb je daar niet genoeg voor gespaard. Want je verwachtte niet dat je nu zou stoppen. En natuurlijk zit er ergens een in optimum in, uh, in hoe, wanneer je met pensioen zou moeten gaan. Want uh, nou, de situatie in Griekenland, dat je op je 45 met pensioen kan gaan, is ook suboptimaal. Maar het is niet zo dat als we mensen alsmaar langer door laten werken, dat dat ook wel goed is voor de economie. En andersom is het natuurlijk ook niet zo dat als we ze alsmaar korter laten werken. Ja. Waar ligt dat optimum ongeveer? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja. Maar, Kijk, als je, eh, ja. Ja. ja, maar daar hebben we econometristen toch juist voor? Ja, deze meneer is een econometrist. Ja, daarom. Maar meneer Miro, hoe kan het nou dat wat u zegt... zo afwijkt van wat we de afgelopen weken permanent maar gehoord hebben... over dat pensioenakkoord bijvoorbeeld? Bent u heel uitzonderlijk of hebben de anderen niet op zitten letten? Nou... Uh, waar economen natuurlijk bekend om zijn... is dat ze, uh, als je twee economen hebt, dat je twee meningen krijgt. Ja, en daarom kunnen wij er ook nooit meer een touw aan vastknopen eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk vooral de kracht van de economische wetenschap... dat er gedebatteerd wordt. Uh, en het verschil uh, feitelijk uh, tussen wat wij hebben gedaan... en wat het Centraal Planbureau doet... om hun nu even als, uh, uh, als strawman neer te zetten is dat het Centraal Planbureau veronderstelt dat Nederland een kleine economie is, hetgeen het ook is, en dat alles wat er in Nederland meer bespaard wordt, naar het buitenland vloeit en eigenlijk helemaal geen invloed heeft op de productiviteit in Nederland. Waar ze echt eraan voorbij gaan, is het feit dat de vergrijzing en de pensioensproblematiek is een wereldwijd probleem. Dus het buitenland, wat zij constant veronderstellen, is niet constant. Dat verandert ook. En dat is ook aan het vergrijzen. En wat wij doen, wij gaan eigenlijk de complete andere kant op. Wij zeggen van nou, wij modelleren Nederland nu eens als een gesloten economie... waardoor dus een groot deel van het productieve kapitaal gewoon in Nederland blijft. En dan vind je dus dat die meerbesparingen door de vergrijzing een productief effect hebben. Ja. En u zegt dus eigenlijk, u hanteert eigenlijk een ander model, model dan het Centraal Planbureau. Daar komt het in feite op neer. Nou, wij maken dus op een cruciaal punt een andere aanname... Uh, en wat wij, kijk, wat het beste zou zijn, is om een model te hebben... waar je tegelijkertijd het binnenland en het buitenland modelleert. En ook die interactie ertussen. Maar dat is heel moeilijk. Ja, En dat heeft u ook niet gemaakt, begrijp ik. Uh, dat hebben wij nog niet gemaakt, daar zijn we nu mee aan de slag. Ja. Uh, en wij dagen natuurlijk ook het uh, Centraal Planbureau uit... om ook hun, in hun model een veel uh, actievere rol te geven... aan het uh, economisch beleid wat in het buitenland gevoerd wordt. Omdat natuurlijk in Nederland altijd gezegd wordt... dat als uh, Duitsland uh, niest Nederland te griep heeft... Dan moet je dus ook voor zorgen dat je het economisch beleid... van bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk... heel actief in je modellen meeneemt ja. en ook de overslag daarvan op Nederland. Dat, ze, dat zou maar, heel helemaal. Maar er is dus één ding, dat begrijp ik nog niet helemaal goed. Uh, en dat kan ik aan mijn eigen gedrag afmeten. En dat zie ja. je dus ook steeds meer toenemen. Mensen die met pensioen gaan, die hebben gespaard. En ik behoor tot die gelukkige generatie die ook wat heeft. Hè, dus wat kan doen. Mm -hmm. En die gaan vervolgens lekker naar het buitenland. Want dat is ja. wat je toch met dat geld over het algemeen doet. En er wordt steeds meer gereisd. Ook al die culturele reizen. Noem maar op, dat is een booming markt aan het worden. Dus 80% van dat geld gaat naar het buitenland. En dan niet speciaal naar Europa, maar graag ja. zo ver mogelijk weg. Waar de zon schijnt. Bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, maar natuurlijk. een bureau dat geld verdwijnt dan uit het buitenland, zegt Herman Of naar het buitenland, zegt Herman Plein. Nou, wat Herman vooral zegt is dat een deel van het Nederlandse geld naar het buitenland gaat. Wat hij er niet bij vertelt is dat natuurlijk ook buitenlands geld naar Nederland komt. Als u ah. nu, uh, ik was vorige week bij de Hortus met mijn vriendin en daar was een hele grote groep gepensioneerde uh, mensen uit Oost-Friesland die al daar hun pensioengeld aan het uitgeven waren. Dus uh, dat effect gaat bij de kanten op. Nog ja. een ander punt wat u als econoom aanhaalt... en wat mij zeer verbaast, want ik hoor economen altijd het tegenovergestelde zeggen. U zegt namelijk, ja. wij moeten sparen en niet consumeren. Ik dacht, eindelijk ja. een econoom die dit zegt. Hoe komt u daarbij? Nou, ik denk dat er wel meer economen zijn die dat zeggen... alleen dat de media vooral oppikt dat we meer moeten consumeren. Um, kijk, op de korte termijn is meer consumeren goed. Hè? Als u nu gewoon het geld wat u aan de kant gezet heeft voor later... als u dat nu allemaal gaat consumeren, dan hebben we twee, drie jaar geweldige economische groei. En ik, ik noemde dat dat we dan als god in, uh, in Frankrijk leven. Maar als we dat geld hebben opgemaakt... dan zijn we daarna god in Griekenland. En dat is niet Dus, het, nee. dus het nu consumeren van, uh, van onze kapitaalgoederenvoorraad... heeft op de korte termijn... kan het hele mooie effecten hebben. Maar op de lange termijn betekent dat... dat we dan geen uh, kapitaalgoederenvoorraad nee. hebben. Maar de overheid neemt regelmatig allerlei maatregelen... om te zorgen dat wij meer gaan consumeren. Want dat is dan goed voor de economie. Is dat dan maar kortzichtig beleid dan? Nee, um, u moet zich voorstellen dat uh, de economische wetenschap... zich vooral met twee dingen bezighoudt. De hele korte termijn en de hele lange termijn. Uh, en op de hele korte termijn... Kijk, wij zitten nu in een economische crisis... Uh, en dan kan het heel goed zijn dat we op een korte termijn uh, door middel van het uh, verhogen van de consumptie... we de economie weer in slinger kunnen geven naar vol kunnen gaan. Mm. Een zogenaamd multiplier-effect. Ja, dus oh ja, dat heb, kan me nog heel goed verbinden. Ja, bij economie. En, ja. van Keynes vroeger bij economie vreselijk was dat altijd. Yes. Gaat het maar en, niet over door. Maar op de lange termijn. <laughs> maar het is dus niet zo dat we uh, heel veel korte termijn aan elkaar vast uh, uh, kunnen knopen en zeggen dat uh, op de lange termijn heel veel korte termijnsbeleid beleid goed is. Nee, we ja. moeten dus een lange economisch beleid hebben en eentje voor de korte termijn. Ja, en wordt dat over het algemeen gevoerd? Als u dat zo algemeen zou kunnen stellen? Um, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen dat over het algemeen uh, in Nederland uh, wat degelijk zorg gedragen wordt voor een nuttig langetermijns visie op economisch beleid. Nou, u zei dat de CPB heeft andere modellen. Ik uh, Elfabeth was geloof ik die vroeg van wanneer mogen wij dan met pensioen? Wat zou het beste zijn? U zegt dat is ingewikkeld. Maar u heeft daar nee. vast een idee over. Wat zou nou verstandig zijn? Um, ja, wat zou verstandig zijn? Ik denk uh, wat er nu heel duidelijk in de, in de publieke discussie meekomt, is dat het heel erg afhangt van het type werk wat je doet. Dus als je radiopresentator bent en je zit rond, nou, dan kun je best tot je 70e doorwerken. Datzelfde geldt voor academische. Nee, nou, jouw... weinig... Ze dutten ook voortdurend weg. Joh. <laughs> nee. Nee, maar dat geef ik veel te weinig uit, zei u net. Nee, maar het was al niet klaar wat meneer aan ja. had zeggen was, Thijs. En dan hebben we nog het e, type mens wat, wat, wat veel harder werkt. Zoals wielrenners. Uh, ja, die mogen op de 35ste met pensioen. Ja, ja en, en bij, tot die 35 e bouwt hij ontzettend veel spaargeld op. Ik denk dat uh, Wouter maar een klein deel van het inkomen wat hij nu heeft, daadwerkelijk consumeert. Is dat zo, Wouter? Hij geeft niet heel veel uit. Nee. Ja. Okay. nee. Geen tijd voor. Geen tijd, nee. nee. nee. Oh, dus het wordt heel flexibel allemaal. Ja, Meneer Miro, nog één dingetje. U vindt ja. ook dat rijke mensen, bijvoorbeeld de koningin en John de Mol... dat die geen AOW meer kunnen krijgen, moeten krijgen, want dat dat niet ja. nodig is. Daar zult u zich ja. ook niet populair mee maken, denk ik. Nou, bij John de Mol en Beatrix niet, nee. Nee, maar, uh, ja, kan nou, u niet. maar legt u zich nee, dus uit. Nee, maar dat, dat komt dus voort uit het volgende. Dat als je dus dat pensioensysteem wil aanpassen... kun je dus of de contributie aanpassen... je kunt uh, uh, pensioengerechte leeftijd aanpassen... of je kunt de uitbetaling aanpassen. En wat wij dus vinden is dat het eigenlijk het beste is om gewoon de uitbetaling aan te passen. Dus gewoon minder uit te betalen. Nou, dat kun je in de lengte of in de breedte doen. Je kunt iedereen wat minder geven of je kunt bepaalde mensen niets geven. En uh, het is natuurlijk wonderingswaardig dat mensen als John de Mol... die echt wel genoeg geld hebben om zichzelf te letten... nog uh, AOW krijgen. Hetzelfde voor Beatrix. En natuurlijk hetzelfde voor eigenlijk iedereen die meer dan zeg, twee keer modaal verdient. En dus ook een pensioen heeft vervolgens... wat 70% van dat twee keer modale inkomen is. Oké, okay, dus A Herman, ja, wel. In inleveren nee, die AOW Nee, nee, en nee. Nu wel? nee, Nee, met alle plezier. Ik vind al die initiatieven van bejaarden, rijke bejaarden... die zeggen van we gaan meebetalen, vind ik best. Maar dat AOW, dat is een grondrecht. En dat is, daar zit wel een hele mooie. Een mooie gedachte achter. Namelijk dat ongeacht wie je bent... en hoe je in het leven staat, de staat garandeert jou een uitkering. Dat is wel een ontzettend mooie verworvenheid. En meneer John de Mol, die gigantisch rijk is en zo... Ja. wie weet wat er met hem gebeurt, ineens de hele boel zakt in elkaar... weet ik wat, dan nee, heeft hij altijd één zekerheid, zijn AOW. Ja, maar dan kunnen we dus ook gewoon zeggen... dat hij die zekerheid krijgt op het moment dat hij het nodig heeft. Ja, dat precies. Je, je, je, je bent nee, echt de je... econoom, echt flexibel hoor ik al. Goed, nee, maar dan re, dan is de, het goed. de AOW is na de oorlog ingevoerd omdat die generatie toen helemaal geen kapitaal meer had. En die had, had dus echt iedereen, ongeacht je toestand, had geld nodig. Mm. En nu hebben we de situatie dat we eigenlijk de AOW... Ja, die moet je geven aan die mensen die het nodig hebben. Oké, okay, ja. helder. Wat Poels, sommige mensen kennen, al, kennen jou al, sommigen nog niet zo goed. En daarom gaat onze dukebox een paar vragen aan jou stellen. Leeftijd. 23. Beste karaktereigenschap: Vriendelijk. Uw laatste vakantie? Uh, vorig jaar. Wijn of bier? Uh, bier. Heeft u een hobby? Uh, ja, fietsen. Grootste ambitie? Uh, goed klassement in Tour de France rijden. Bier? Ja. Mag dat wel? Ja, na het seizoen uh, kan er geen kwaad. En dat duurt nog even, dat seizoen? Ja, tot en met 15 oktober. Dan heb ik de Ronde van Lombardij en Dan, uh... dan nou wordt het bier drinken. Daarna nou wordt het bier drinken, ja. ja. En ga je dan echt een paar weken los? Of moet ik het ook weer niet voor me zien? Uh, nou, Ik hou dan een maand rust, maar dan ga ik wel een paar keer uh, op stap. Ja. En je beste karaktereigenschap is vriendelijkheid. Ja, ik moest er heel snel eentje verzinnen, Ik denk, eh, vond ik wel een mooie. Ja, want plein moest meteen lachen. Ja, nee, vriendelijk. Omdat, dat kun je denk ik in de competitie niet uh, veroorloven. Nee, de competitie niet, maar... Uh... Nee. Maar eigenlijk ben je heel vriendelijk. Ja. Ik Alleen het staat niet, het is niet toegestaan altijd uh, in de praktijk. Nee. Um, vorig jaar was je hier ook, bijna een jaar geleden. Ja, Toen lang. was je eigenlijk net ontdekt, althans voor het grote publiek, de mm -hmm. mensen die het volgen, die kennen je dan wel. Hoe sta je er nu voor, een jaar later? Uh, ja, ik heb een heel, uh, heel goed seizoen gehad. Uh, mijn debu mijn uh, debuut in de Tour de France gemaakt. Dat, dat vliep, ging niet zo goed. Dat verliep iets minder, maar daarna heb ik een hele goede uh, vuilta gereden. Want je werd ziek hè, in de Tour? Ja, in de Tour werd ik na zeven dagen ziek. Toen uh, heb ik helaas uh, af moeten stappen. En daarna heb ik uh, de vuilta gereden en heb ik heel goed gereden. Afgelopen weekend het wereldkampioenschap... En uh, ja, heel goed seizoen gehad. Ja, maar het wereldkampioenschap, dat was voor sprinters. En ja. wij waren daar geloof ik met vijf klimmers. Uh, ja, dat klopt, ja. Kan je dat uitleggen aan gewone mensen? Uh, nou ja, we, uh, het plan was eigenlijk om uh, uh, de boel proberen te forceren... en uh, een nieuwe massasprint te laten uitdraaien. Maar, dus uh, met een groepje wegkomen, ja. zodat de sprinters het niet alleen voor het zeggen hadden. Inderdaad. Jij was voor je vorig jaar was je, was je net ontdekt, zei Thijs. Moet je dan ook heel veel waarmaken en is dat dan ook gelukt in het afgelopen jaar? Uh, nou ja, mensen gaan natuurlijk wel een uh, ander verwachtingspatroon uh, van je krijgen. Maar uh, ja, dus, uh, afgelopen is afgelopen seizoen heel goed gelukt eigenlijk. En, en drukt dat dan zwaar op je of viel het uh, Nou ja, ik, ik probeer, probeer me er niet uh, heel veel van aan te trekken en lekker mijn eigen ding te doen. Maar uh, het is natuurlijk wel heel mooi als het uh, allemaal lukt en uh, ja, goede uitslagen te rijden. Want merk wel dat het lastiger wordt dat het verwachtingspatroon toeneemt. Uh, nou ja, dat zag ik in de veld al. Uh, ik begon de, de eerste week al heel goed. De veld is de Ronde, voor Spanje, ja, voor de de ronde niet van Spanje, voor de niet-kenners onder ja. ons. Ja. Uh, dan werd ik in de vijfde etappe al gelijk tweede. En dan, uh, ja, dan, gaan, ja, dan, dan gaat het verwachtingspatroon wordt ook, ook in een keer heel anders bij andere mensen. En, uh, Heb je er last van? Uh, nou ja, je leest het wel op internet en uh, je hoort het om je heen. Maar ik denk dat het dan uh, heel belangrijk is om, om gewoon je eigen plan te doen en je eigen ding. Ja, Maar daar moet je geschikt voor zijn. Ja, inderdaad. En ben je dat, denk je? Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> Ho hoe doe je dat dan? Zeg je dan tegen jezelf, nou, ik laat jezelf niet gek maken? Of, of? Nou ja, uh, ik, je gaat met een bepaald doel naar zo'n uh, wedstrijd toe. En uh, ja, dat moet je niet halverwege in één keer uh, helemaal om gaan draaien. Ja. Gewoon vasthouden aan je plan? Ja, inderdaad. Wat vond je dit jaar je beste prestatie? Uh, ja, ik denk in de dat toch wel, uh, die tweede plek op de Anglirouw. Dat was de Anglirouw, dat is ja. een angstwekkende berg met stijgingspercentages tot 23 procent. Ja, klopt. Er zijn motoren omgevallen dit jaar. Ja, die <lacht> vielen om, ja. Jij niet? Nee, ik gelukkig niet. Ik bleef uh, staande. Had je ooit zo'n zware berg beklommen? Nee, dat was uh, de eerste keer dat ik uh, uh, zo'n stalen klim en zo, zo lang was uh, met dat percentage. Dus, uh, en had je dat niet even kunnen oefenen van tevoren of hoefde dat niet? Ja, ik had er geen tijd voor gehad om te oefenen. Maar soms is het maar beter om te weten de, uh, dat je niet weet wat er komt. Want anders uh, maak je alleen maar druk om die klim. En, uh, maar je blijkt er heel goed in te zijn. Ja, het ging, het ging uitstekend. En uh, ja, het nou, was een hele mooie dag. Toch klonk er ook kritiek. Je had die dag moeten winnen, zei de kennis. En het had gekund. Je was te bang om te gaan. Om ja, aan te vallen. Ja, ik, op, op dat soort klimmen ken ik mezelf nog niet uh, goed genoeg... Om, uh, om te weten als ik uh, het zo lang vol hou. En Corbo uh, ging, uh, ik meen, op 6 kilometer voor de finish al. Dat is de man die uiteindelijk de Ronde van Spanje gewonnen ja. heeft? En, uh, ja. En die ging heel vroeg. En ik, ik, was een beetje, ik had een beetje schrik om, uh, om mee te gaan. Of je gaat mee. Man, kun je outreelen? Ga uh, lekker mee. Ja, dat wel. Maar ik bedoel... Uh, ik reed er met de, met de toppers mee. En ik denk, ja, ik denk, als ik hier top 10 kan rijden, ben ik ook al heel tevreden. Maar ja, die anderen dachten net uh, wat minder. Nou ja. Herman? Maar je, je liep anders het risico dat je gewoon helemaal weg zou vallen. Dus ja, Daar uh... dat was ik inderdaad bang voor. Ja. Ik denk, als ik nou meega, misschien kan ik drie kilometer volgen... en dan blaas je helemaal op en dan word je, ja. word je onderste. Ja. Of je nee, blijft precies. zitten en je wordt tweede. Ja, dat vind nee. ik of... het echte, echt de kracht van de Nederlandse mentaliteit. Nee, gewoon <laughs> berekenen pragmatisch. Nee, nee drink leunen Zullen wij verder gaan? <lacht> ik nee, maar ik vind, dat, ik vind dat buitengewoon verstandig. De eerste keer dat je zo'n berg opkomt, ook heel, heel verstandig. Dat Je zegt, ik wist niet wat het was. Dus dat is juist heel stimulerend. Maar als ik nog één vraag mag stellen. Heel graag. Uh, je bent uh, nu geen outsider meer. Ik bedoel, het is heel duidelijk wat je daar in de Vuelta hebt laten zien. Ja. Van dat ze nu in al die ploegen zeggen, pas op, poels zit, er, zit erbij ja, vandaag. Ja, ja. en ja, het is wel makkelijk als je een outsider bent natuurlijk. Ja, maar, uh, dat is voorbij. Ja, maar ja, als je goed bent, dan, uh, dan reizen we toch wel vanaf. Maar ja, als je niet goed bent, dan, nee. dan blijven ze zitten of ze rijden jou erop. Hey, ja. zeg, En Nog één vraag: doe je nog wel eens hoe lang? lang nog? <laughs> zo n, zo n, zo n, ja, maar ik krijg die kans nooit nee, meer. Sorry, ik bedoel, De handtekening hebben we al geregeld. Hè, ja, dat komt aan. Uh, nou uh, doe je nog steeds, als je bovenop de, de berg bent, uh, kranten onder je trui en zo? Ja. Dat vind ik zo <laughs> fantastisch. Hè? Al die super gestroomlijnde sporten met alles en zo. Wielrijders doen nog steeds kranten onder hun plus, dat is Tegen de, nou de kou, hè? Ja, ja, Dat is toch fantastisch. Toch moeten we even ernstig praten, Wout. Want jij zei, grote ambitie. De, mijn grootste ambitie is een goed klassement in de Tour. Ja. Er zijn wielerkenners die zeggen, dat moet die Wout Poels niet willen. Die Wout Poels die kan één ding, dat is fantastisch klimmen. Ik heb hier een column voor me liggen van uh, Richard Plugge van NuSport. Mm. En die schreef, nadat jij daar tweede was geworden. Uh, jij zei toen na afloop dat je de bevestiging had gevonden dat je iemand was voor het rondewerk. En wat zegt uh, Richard Plugge dan? Nee man, dat ben je niet. Pak voor ons mooie bergetappes. Laat de tijd van gert Teunissen herleven. Trek jaar in jaar uit de bergtrui in elke grote ronde om je <laughs> schouders. Maar ga die klimkwaliteiten niet ruïneren omwille van een twaalfde plek in klassement. De bolletjes eruit, daar moet je het voor doen. Hij laat hem nu zien. Ja, ja dat zien de mensen op <laughs> de webcam. Nee <laughs> nou ja, zo'n bolletruis is natuurlijk ook uh, heel mooi. Maar uh, ik heb nu zelf nog uh, de ambitie om, uh, om gewoon een kort klassement te rijden. Dat lijkt me gewoon heel mooi uh, om dat te doen. Maar daar ben je te licht voor. Je kan niet zo goed tijd rijden, zeggen ze. Nou, nah, dat. Uh... Dat zijn er geen echte kenners. Nee, nee? Uh, nee. Ja, mijn tijdrit. Ik heb geen hele slechte tijdrit. En, uh, ook niet een hele goede, Je ook was 47 ste hele... geloof ik, in de Vuelta. Ja, dat klopt. Maar uh, ik, vorig jaar werd ik in de ronde van Zwitserland. Werd ik nog negen in de afsluitende tijdrit. En dan zit ik voor Slack, voor Armstrong en al die mannen. Dus het zit er wel in. En uh, ik denk als ik daar uh, wat meer tijd aan besteed en wat aandacht. Uh, dat ik daar wel in kan verbeteren. En, nee, want dan word je een slechtere klimmer. Nou, dat is niet altijd zo. Het ligt, het ligt er uh, net aan hoe je het allemaal doet natuurlijk. Ja. Het is niet dat ik me helemaal op die tijdrit ga focussen om tijdritten te winnen. Want, want dat gaat niet lukken. Nee. Maar je moet kijken naar de klasse mensrenders, Hoe rijdt die de tijdrit? En daar moet je niet teveel verliezen. Of het mooiste zou wat zijn om daar nog tijd wat op te pakken. Maar goed, als je al in de buurt zit, dan... Kun je het bergop ook afmaken als je goed genoeg hoe bent. Hoe bepaal je nou wat je zelf wil? Want ja, dat krijg je dan van die mensen zoals Thijs die dan tegen je gaan zeggen wat je wel en niet moet doen. <laughs> en hij is niet de enige. Hoe, hoe, hoe bepaal je nou voor jezelf van nou dit is wat ik wil? Ik wil wel uh, hoog eindigen in die Tour de France bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat uh, natuurlijk uh, wat ik zelf wil. Ik denk er zelf over van na, uh, je analyseert je seizoen op het uh, einde van het seizoen natuurlijk. En uh, ja, dan bepaal je gewoon. Uh, wat je doelen gaan worden voor, voor, voor volgende jaren. en. Uh, Doe je dat helemaal zelf of bespreek je nou ja, Ik heb ook uh, natuurlijk met de ploeg uh, overleg, uh, ook met de bondscoach, uh, ik heb mijn trainer. Dus er zijn wel een aantal mensen uh, waar je dan uh, ja. om advies vraagt en uh, over hebt. Maar zou het een teleurstelling voor jou zijn? Als zou blijken dat jij een fantastische klimmer uh, bent, die inderdaad de bergetrui kan winnen, die prachtige bergetappes uh, kan winnen, maar die twaalfde wordt in het klassement, zeg je dan, dat vind ik toch jammer? Uh, nou ja, het is, uh, ik ben nu 23, of ja, ik wil volgende week 24, maar ik ben nog steeds jong. En uh, ik denk over een paar jaar kan ik wel zeggen, van als, ik, als ik zie van, ja, dat klassement gaat niet lukken, maar zo'n trui wel, ja, dan ga je daar natuurlijk voor. En dat kan je niet beter andersom, dat je eerst een trui gaat pakken, dat je later wel kijkt of je het klassement ook kan. Ja, nou, ik zit nou meer met het klassement in mijn hoofd. En, uh... en hoe komt dat dan? Is dat gewoon ambitie van binnenuit? Ja, ja ik denk het wel. Ik uh, rij uh, de... De, ook de kortere etappenkoersen rijd ik ook altijd heel kort. Ook toen de leer werd ik laatst nog tweede in het eindklassement. En ja. Ik heb gewoon het idee dat daar mijn kracht ligt om, ja. om dat te doen. Vorig jaar vroegen we aan jou hoe goed kan je worden? Toen zei je de week niet zo goed. Ben je iets wijzer geworden? Ja, ik ben dit seizoen wel een stuk wijzer geworden. Natuurlijk met de Tireno, uh, daar begon het eigenlijk al. Uh... Dat is een korte ronde in het begin van het seizoen? Ja, inderdaad. Ook uh, dat... in de bergen? Ook in de bergen, uh, daar reed ik heel goed. En uh, ja, na de verweltaar zie ik gewoon dat ik echt met de toppers meekam... met Bradley Wiggins, Jurgen van der Broek. En uh, ja... Uh... Voor het klimmen zit dat wel goed. Ja, en dat geeft zelfvertrouwen? Ja. Dus jij denkt ook dat jij hoog kan eindigen in de Tour de France. Misschien nog niet volgend jaar, maar in de jaren die komen. Ja, ik denk in de toekomst moet dat uh, zeker lukken. Ja. Blijf je bij uh, de ploeg waar je nu zit, bij vakantie -lij? Ja, ik heb uh, bij vakantie deze jaar mijn contract voor twee jaar uh, bijgetekend. En uh, ja, een hartstikke mooie ploeg. Ik uh, kan er mooi mijn ding doen. Mooie wedstrijden, dus ik zit er goed op mijn plek. Want je zou bij een andere ploeg niet uh, je verder kunnen ontwikkelen... omdat ze professioneler zijn of wetenschappelijker of zo? Uh, nou, ik denk het wel, maar uh, ik, uh, ik zit al vanaf de amateurs eigenlijk bij uh, Daan Luijks in de ploeg. En uh, ja, ik heb het er gewoon goed naar mijn zin. En, uh, Geen reden om weg te gaan? Geen reden om weg te gaan. In kunnen de... wij afspreken dat je hier elk jaar de balans op komt maken aan het eind van het seizoen? Ja, dat uh, lijkt me gezellig. Ook in het jaar dat je de Tour wint? Ja, zeker. Deal. <laughs> Deal. Goed, we nemen alvast afscheid van Jochen Miro. Uh, fijne promotie, aanstaande vrijdag in Groningen. En hartelijk dank voor uw inzichten in de economie. En zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... ...praat we aan deze tafel door over het six-pack van twee Europarlementariërs. En dat is niet wat u denkt. Het gaat om Jammer. zes begrotingsmaatregelen... ...waarbij de financiële ontsporing van Europese landen kan worden voorkomen. Jammer Thijs? Eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Om te beginnen de klim op vastgoed fraudezaak. De eisen is zojuist bekend geworden, Matthijs van der Wiel. De hoogste, eis die de hoogste straf die geëist is... is tegen de hoofdverdachte in deze zaak... de voormalig directeur van het bouwfonds Van Vlijmen. Tegen hem is een celstraf van zeven jaar... onvoorwaardelijke celstraf geëist. Andere deelnemers aan de criminele organisatie... die miljoenen verduisterde, zoals het OM het zegt... andere eisen zijn van celstraffen van vier, vijf en drie jaar. Hoge celstraffen. Het uh, Openbaar Ministerie zei dat deze heren de cel in moeten omdat ze hun duidelijk moet worden gemaakt dat niet alles met geld te koop is... en dat daarom een geldboete niet op zijn plek is. Celstraf zal ze tijd geven voor bezinning, al dus de officier van justitie. Even voor de goede orde. Op welke manier hebben ze geld verduisterd en van wie? Ja, dat is een heel lang verhaal met een hele ingewikkelde constructie. Maar uh, ze hebben jarenlang uh, uh, door middel van nepfacturen, nepdeclaraties en uh, speciale constructies die ze daarvoor hebben opgezet. Miljoenen achterovergedrukt van onder meer het voormalige bouwfonds en van het uh, Philips pensioenfonds. Dat hebben ze gedaan jarenlang in een criminele organisatie zoals het OM vanmiddag betoogde. Matthijs van de Wiel, dankjewel. Het andere nieuws, de Eerste Kamer gaat een onderzoek instellen naar privatisering. Het onderzoek moet uitwijzen wat privatisering van overheidsdiensten de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Het is de eerste keer dat de Senaat een parlementair onderzoek doet. Het CDA en de PVV stemden tegen het onderzoek. De VVD zag er ook weinig in, maar verzette zich er uiteindelijk niet tegen. En in Shanghai zijn bij een kopstaartbotsing tussen twee metrotreinen ruim 200 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in het centrum van de Chinese stad nadat de seinen waren uitgevallen. De metrobestuurders kregen door de storing via mobieltjes te horen... wanneer ze door mochten rijden. En daarbij zou het fout zijn gegaan. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar kom je in de file voor knooppunt in Nieuwemeer. Drie kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat tussen de afrit IJmuiden en knooppunt in Nieuwemeer... ook vier kilometer. Daar gebeurde dus het ongeluk. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag met hier aan tafel... ...eurobarlementariërs Corine Wortman en Dennis de Jong. Ze gaan in debat over een six-pack aan begrotingsmaatregelen... ...die de financiële ontsporing van Europese <tus> landen moet tegengaan. Historisch Herman Pleij over wereldschokkende ontdekkingen... ...en wielrenner Wout Poels, u hoorde hem net al over zijn seizoen. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD ...of gaat u naar de website ditstedag.nu. Wat wij nu voorstellen is, gaat terug naar een streng regime. Het kabinet wil nu een nieuwe machtige eurocommissaris. Het PVV heeft het over eurofielen in Brussel die zich dan met de nationale begrotingen kunnen gaan bemoeien. Dat uiteindelijk een Europees supercommissaris de baas wordt, dat is in feite de democratie buiten werking stellen. Er We zijn de afgelopen tijd veel voorstellen de revue gepasseerd om de begrotingen van Europese landen in de hand te houden. Morgen wordt er over een belangrijk voorstel gestemd. Het zogenaamde six-pack. We gaan erover praten met twee Europarlementariërs. Corine Wortman van het CDA en Dennis de Jong van de SP. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Wortman, u met een van de mensen die daar hard aan getrokken heeft. Kunt u ons in eenvoudig Nederlands uitleggen... wat er precies verandert als dat six-pack wordt aangenomen morgen? Inderdaad, ik heb namens dit Europees parlement onderhandeld over deze regels. Uh, waar gaat het om? Uh, wij willen een onafhankelijke begrotingsautoriteit die strenge begrotingsdiscipline kan afdwingen voor alle uh, Europese landen. En ook lidstaten die hun concurrentiekracht laten versloffen. Ja, die moeten sancties opgelegd krijgen. Merkel en Sarkozy hebben het lang tegengehouden, maar gelukkig uh, hebben die uh, eindelijk bakzeil gehaald. Dus morgen gaan we hopelijk instemmen en dan is dat rond. Ja, want dan wordt daarover gestemd. Um, als, als u daarvoor stemt als Europees parlement, dan komt hij er ook? Dat staat vast? Uh, ja, want uh, zoals gezegd, uh, Sarkozy en Merkel hebben zich lang verzet. Maar die hebben dat verzet opgegeven. Dus we hebben de verzekering, als dit parlement morgen instemt... Uh, dat de ministers uh, ook gaan instemmen. En uh, dan hebben we dus eindelijk uh, een Europese aanpak uh, uh, gereed... om uh, te voorkomen dat er weer een Griekse crisis komt. En dat is hard nodig, want tot nu toe hebben we alleen maar papieren tijgers gezien. Ja. Nou, Dat is gebakken bij de koffie morgen, meneer de Jong. Ja, niet bij mij. Tenzij we het alsnog afstemmen. Maar ik uh, ben bang dat er uh, een meerderheid is. Bijvoorbeeld de PvdA stemt ook al voor. Ja, dan weet je het wel. Dan zitten er vrij veel groepen in het parlement uh, die waarschijnlijk voor stemmen. Hoewel de collega's van de PvdA niet voor zullen stemmen. Nee, maar wat waarom? hebben we dat nog dan? geen meerderheid? Nou, ik vind het een ineffectief voorstel. Ik vind het ook ondemocratisch en met name ook heel onbarmhartig. En um, ja, het, het mist een doel. Want als je kijkt waar de crisis door veroorzaakt is... dat is echt niet gekomen door, door lidstaten als zodanig. Ik bedoel, sommige landen als Ierland hadden het prima op orde. En zijn ook zwaar getroffen. Het kwam door de speculanten, door de banken. En in het hele voorstel van mevrouw Wortman en al die andere vijf voorstellen staat geen woord over hoe we nou de speculanten weer in het hok krijgen. En dat moet nu echt gebeuren. Wij hebben daar een heleboel voorstellen voor, ook Europese voorstellen allemaal. Maar die zie ik niet terug in de voorstellen die morgen ter tafel liggen. Nee, want zo'n begrotingsautoriteit die erop gaat toezien dat landen inderdaad uh, niet meer geld uitgeven dan ze hebben, daarvan zegt u dat gaat je uiteindelijk niet helpen. Nee, want wat er moet gebeuren bijvoorbeeld is... we hebben banken die veel te groot zijn om om te vallen. Dat is in 2008 was het zo. Dat was een reden met Lehman Brothers uh, dat het ook fout ging. Die viel om en toen kregen we een enorme doorwerking in de economie. Nu hebben we nog steeds te grote banken die kunnen omvallen... en uh, met verzekeringen bezig zijn waar ze zich volgens mij helemaal niet mee moeten bezighouden. Weet u wat er op dit moment uh, gezegd wordt door speculanten zelf? Dat uh, Goldman Sachs rules the world... dus dat is de grootste speculant in Amerika, die heeft een ongelooflijke macht. Mm. En waar krijgen ze op een gegeven moment nog eens een keer een hoop geld door... dat is als de euro, uh, als het daar slecht mee zou gaan. We yeah. speculeren tegen landen in de eurozone. Ik vind dat pervers allemaal. En daar had het parlement veel meer zijn tanden in moeten. Te Mevrouw Wortman, u lost het verkeerde probleem op volgens meneer de Jong. Ja, meneer de Jong, uh, die, uh, die, die loopt juist om de problemen heen. Die loopt om die enorme schuldenberg heen uh, die we in Europa hebben opgebouwd. Op, op, die loopt er ook omheen dat in landen uh, als Portugal de lonen maar gestegen zijn terwijl de productiviteit gelijk bleef. En in uh, Ierland uh, mensen eigenlijk gingen speculeren met derde, uh, tweede en derde huizen. Kijk, als we die problemen niet bij de wortel aanpakken... Uh, dan blijven de financiële markten onrustig. En daardoor uh, hebben we op dit moment niet alleen te maken met een schuldencrisis... maar dreigen we ook wederom in een economische crisis te komen. Dus we moeten echt bij de wortel, namelijk de schuldenberg... moeten we de problemen aanpakken. En ik neem waar dat niet alleen de SP... maar ook hier in het Europese parlement de Socialisten en de Groenen... die lopen daarvoor weg, die weigeren om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar zou u mij willen uitleggen hoe dat dan straks... Gaat. Stel, Nederland uh, geeft meer geld uit dan, uh, dan er binnenkomt. Dan komt die begrotingsautoriteit. En wat zegt die dan tegen ons? Die zegt tegen ons... Uh, uh, Nederland, uh, dat begrotingstekort is te groot. Hoe gaat u de zaken op orde brengen? En dan zal Nederland een geloofwaardig Lange plan moeten presenteren. Uh, ja, uh, langer doorwerken. Of uh, uh, uh, meer, uh, meer mensen aan het werk. Hè? Minder buiten de uh, sociale uh, zekerheid aanpakken. Ja. Uh, pensioenen kunnen uh, omhoog als je ook langer doorwerkt... maar ze kunnen niet zo hoog zijn als je niet langer doorwerkt. Kijk, al die afwegingen, die blijven we zelf maken. Maar dat de optelsom een gezond economisch... en financieel plaatje moet opleveren... wij zijn vaak wel uh, redelijk... Uh, uh, uh, Puriteins daarin, maar ook voor landen als Portugal en Spanje en, I en uh, Italië moet dat een positieve mm. balans opleveren. En het is afdwingbaar, want daar heeft het ontbroken in, de, in het verleden. Kijk, wat we hebben gezien is dat uh, de regeringsleiders uiteindelijk konden zeggen, ja, nu, nu overtreedt Frankrijk de regels, het is even niet zo erg. Mm. En daardoor zijn, zitten we nu zo in die grote problemen. En dat is uh, in de toekomst afgelopen. Ja, want wat gebeurt er dan? Stel dat wij dan inmiddels premier Roemer hebben in Nederland, land van de partij van meneer de Jong... die zal bezuinigen niet zo belangrijk vinden. Wat kan Europa dan uh, voor sancties nemen? Uh, dan, uh, als Nederland dan... Uh, hij moet dan in de Tweede Kamer een meerderheid achter zich krijgen. Uiteraard. Dat zie ik zomaar niet gebeuren. Tuurlijk. Maar mocht dat zo zijn... He, mocht dat gebeuren in Nederland... dan uh, kan het zijn dat wij uh, sancties opgelegd krijgen. Welke? Uh, uh, omdat wij uh, de begrotingsregels laten versloffen. Welke sancties? Uh, dat, uh, dat gaat ons dan heel veel geld kosten, want dat is een enorme stok achter de deur. Dan worden de schulden om, uh, alleen maar groter. Ja, maar daarom, kijk, daarom, en dat is de kern van deze plannen, al heel vroeg, al voordat het echt uit de hand loopt, dan kunnen lidstaten echt aangepakt worden. Uh, ook als ze fraude plegen met de statistieken, kunnen ze sancties opgelegd krijgen, niet als het al helemaal uit de land hand gelopen is, maar juist heel erg aan het beginstadium. Blij. Want uh, ja. de sociale onrust in Griekenland is natuurlijk vreselijk en we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dat weer gebeurt. Nee, ik wou even vragen, de commissaris krijgt dan ook de bevoegdheid om eh, controle te komen uitoefenen in dat land. Om te kijken of het wel klopt wat ze vertellen. Dus die komt met een hele ploeg naar zo'n land toe en die zegt: we gaan, Kom de boeken op tafel, we gaan te inspecteren. Uh, op het moment dat een lidstaat uh, de, de zaken aan de laars lapt en ook afspraken niet nakomt, gelukkig uh, staat in deze plannen dat inderdaad een lidstaat dan gecontroleerd kan worden en eigenlijk onder curatelen gesteld. Ja, maar wacht even, maar ook bijvoorbeeld als ze zeggen het is wel goed voor elkaar, want dat nee, is nu als... een beetje het probleem. Dat uh, nee. Griekenland zegt nee, het is voor elkaar, die hebben het afgedekt. Ik bedoel, heeft zo'n commissaris dan, mag die toch een aanleiding vinden om te denken, ja dat wil ik nog wel eens zien. Nou, kijk, het probleem is natuurlijk dat Griekenland het helemaal niet op orde heeft. En nu nee, ze echt onder. Keurat... Ja, maar je kunt lidstaten niet op de droge ogen uh, geloven. Kijk, nee. als Nederland in harde cijfers laat zien uh, uh, dat uh, wij doen wat wij afgesproken hebben, dan hoeft er helemaal niemand te komen. Nee, dus maar de als er op tafel. Niet... Het op tafel. Uh, ja. Als de lidstaat niet doet wat afgesproken is en de cijfers kloppen niet... dan kun je inderdaad, uh, net zoals Griekenland ja. nu ook... Uh, mensen op bezoek krijgen uh, die de onderste steen boven halen. En, uh, en nogmaals, het is in ons allerbelang... want daarmee voorkomen we dat we weer in deze ellende komen... Ja. die zelfs ons nu in Nederland geld gaat kosten. Meneer de Jong, heeft u er een beetje vertrouwen in... in zo'n begrotingsautoriteit, hoewel het volgens u het verkeerde probleem is? Ja, het is, het is één het verkeerde probleem, maar het is twee, ook een volstrekt technocratische benadering. Als ik mevrouw Wortman had gevolgd in 2008, hè, stel we hadden dat systeem, had Nederland de banken niet mogen redden. Want daarmee is tijdelijk ons uh, begrotingstekort uh, wat omhoog gegaan. Oei, daar waren wij als, uh, als paardast ik... bij geweest. Nee. Ja, dan, dan had er dus een veel grotere crisis gekomen. Want je mag daar dan niet van afwijken, Want mevrouw Wortman heeft twee getallen in de hoofd zitten. Uh, één, 3% uh, begrotingstekort. En twee, een staatsschuld van 60 uh, maximaal van het inkomen, nationaal inkomen. Hmm. Ik wil trouwens bestrijden dat meneer Roemer, die inderdaad de nieuwe premier wordt... wat <laughs> mij betreft, uh, uh, niet zou gaan bezuinigen. Want oh, wij hebben ja, ook een nee, keurige Was begroting ingeleverd... waar wel degelijk uh, bezuinigingen in zitten. Was Alleen, debat. wij doen dat verstandig. Ja, mevrouw en, Wortman, even punt, naar u toch? Nou, Even naar u nog, want, ja. want meneer, uh, uh, meneer De Jong zegt net... Ja, als we uh, hadden gedaan wat mevrouw Wortman wilde... dan waren die banken omgevallen en dan waren we ons spaargeld kwijt geweest. Uh, nee in het geheel niet. Uh, kijk uh, zo dom zijn we ook weer niet met elkaar natuurlijk. Kijk in economisch goede tijden moet je meer doen. Maar als het economisch slecht gaat of er komt inderdaad ineens zo'n crisis aan. Dan moet je daar wel rekenschap van geven dat okay. je dan ook moet doen wat nodig is. Alleen dan moet je vervolgens zoals wij in Nederland doen het huis wel weer op orde krijgen. Oké okay, heel kort ja, dus tot slot, meneer, meneer de jong. Tot, tot slot u had nog een derde punt. Ja, ik vind het niet barmhartig. En uh, Volgens mij zit ik nu bij de EO en mag ik losstaan? Ja, gaat u ik, ik ken werken van barmhartigheid. En als ik in een voorstel niets lees over armoedebestrijding... ik lees er niets over werkgelegenheidsbevordering... en niets over inkomensverdeling... dat we niet zien dat de laatste dertig jaar... de minimuminkomens uh, alleen maar gedaald zijn... en de rijkste inkomens alleen maar gestegen zijn... ja, dan vind ik het geen barmhartig voorstel. Dan vind ik het een technocratisch gebeuren... waar we echt niets mee vooruit gaan. Dat is een vrij zware. Ja, dat is een vrij ik nog één keer reageren, mevrouw Wortman, tot slot. Ja, meneer de Jong, die, die, voor die euro die ons onze banen bezorgt... moeten we wel een Europese oplossing hebben... waarbij het niet zo kan zijn dat Nederland moet dokken... voor landen die het uit de hand laten lopen. Nee, Want dus dat is wat nu gebeurt. Dat geld in de en uh, daar vind stoppen. ik uh, niets uh, barmhartigs aan. Integendeel, tegen, in ook de Grieken zouden er veel meer mee geholpen zijn... Uh, geweest, als er drie jaar geleden daar ingegrepen was, dan zou het ook voor de Griek vandaag veel barmhartiger zijn geweest. Okay. De Grieken... Nee, en nee, nee, Griek nee. Ik had linken. gezegd het laatste ja? woord. En dan moet je ook okay. streng zijn als je dat gezegd hebt. Vanavond ja, maar... wordt er in Griekenland gestemd. We zijn heel benieuwd hoe het daar verder gaat. En morgen wordt er in het Europees parlement. Dank voor dit debat op dit moment. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Drops in a You'll be mine. Welkom in de tijdmachine. Herman Plein, naar welk jaar reizen wij terug? 1633. hebben over opmerkelijke wetenschappelijke ontdekkingen. Welke vond er plaats in 1633? Uh, dat is het jaar waarin Galileo gedwongen wordt door de inquisitie... om zijn overtuiging op te geven. Te zeggen dat dat niet klopte. Namelijk zijn overtuiging dat er een dubbele aarddraaiing is. Te weten, de aarde draait in 24 uur om zijn as. En in een jaar om de zon heen. Uh, dat had hij met bewijs had hij dat, uh, de afgelopen jaren of decennia naar boven gehaald. En daar reageerde de kerk furieus op. Want die beschouwde dit als een antigodsbewijs. Ja, nou hadden wij uh, afgelopen week uh, die ontdekking van die deeltjes bij Serren in Zwitserland. Ja. Frankrijk. Is dat te vergelijken met wat Galileo destijds beweerde? Uh, nou, in zekere zin wel, ja. Want dat uh, draaide toch wel de hele boel om. Het had uh, niet alleen theologische implicaties, maar ook uh, astronomische over tijdrekeningen en al dat soort zaken. Dus dat was zeer en zeer ingrijpend. En dat had de kerk, maar ook de staat... had dat wel snel in de gaten. Dus daar was enorme commotie over. Het aardige is dat overigens deze ontdekking... op zichzelf al heel oud was. Want in Copernicus in 1543... komt daar al mee aanzetten. Hm. He, van dat dat ronddraait en dat dat bollen zijn. Alleen... Galileo is de eerste die met bewijs komt. Copernicus werd afgedaan als ja, is een beetje allemaal lotige, fantastisch, zo'n soort uh, Da Vinci, hè? Leonardo Da Vinci, die met van die luchtschepen aankomt. Zitten allemaal wel grappig en leuk, maar daar werd niet serieus op gereageerd. Nee, maar Galileo hij komt wel. met bewijs, Galileo. Die komt met de telescoop. Die had hij overigens in Nederland gekocht, in Middelburg. Dat was heel aardig, hè? Ja. dus de degelijke spullen van een brillenmaker daar. Maar die had met de telescoop dus kunnen vaststellen... de hemellichamen, wat ze allemaal aan het doen waren. En die had de zwaartekracht, hè? Die heeft de zwaartekracht. dus die kwam met verklaringen... En daar kon de kerk toen niet meer omheen. Want dit botste precies met wat er in de Bijbel stond. Ja. Ik heb de kerk de afgelopen week nog niet gehoord... over de ontdekkingen bij Serre. Nee, dus, uh, de, de tijd kerk tijd is, is wel... ook heel verstandig geworden. En de kerk had bijvoorbeeld <laughs> naar Augustinus kunnen kijken. Je weet dat Augustinus in de vijfde eeuw dit al zegt. Want deze gedachte over aardbol en draaien... die leefden ook al in de klassieke oudheid. En Ptolemaeus en zo, die zeiden dat ook. Dus dat debat was er ook al in de eerste eeuwen van het christendom. Hmm. En Augustinus, buitengewoon bijzonder, leest dat. Ik bedoel, daar hoef je niet christelijk voor te zijn. Zo'n bijzonder iemand, met wat hij schrijft, die heeft het hierover. Wel, trouwens, he? Die zegt. "Nee, <laughs> Ik wil alleen maar zeggen, ja. mensen denken gauw van... dat is theologie alleen maar, en daar wil ik niet mee. Nee, dit is ook heel algemeen. Een zeer bijzonder mens met bijzondere gedachten. Ja. Ook op dit punt, die zegt, hoor eens de Bijbel. Dat is niet een sterrenkundeboek, hè, die gebruikt zijn eigen taal. Daar moet je niet zo op ingaan. Maar die zegt bijvoorbeeld, of die aarde nou rond is... of een platte schijf, dat waren eigenlijk de twee gedachten... die uit de klassieke oudheid kwamen. Dat is verder helemaal niet interessant. Dat is gewoon beeldspraak, daar moet je niet zoveel van aantrekken. Laat we verder in de geschiedenis kijken. Want dat is niet de eerste keer of de laatste keer geweest... Uh, dat. Nee. Dat er iets ontdekt werd wat nee. tot dan toe of onmogelijk werd gehouden. Ja. Noem nog eens wat voor. Ja. Nee, er zijn meer voorbeelden. Dat met Galileo is het trouwens wel interessant. dat bijvoorbeeld de schok zo hevig was. dat de kerk die moet later. in de loop van de 18e eeuw. hem gelijk geven, natuurlijk. van ja, dat is toch waar. En dan blijven ze hem toch veroordelen. Dat zeggen ze. Maar hij, wordt, hij is toch fout geweest. want hij was want? hoogmoedig en ijdel. door zijn gelijk vol te houden. Dat is een fantastische redenering. Terwijl hij gelijk had. Gelijk had. Ja. Maar fantastische redenering. Maar goed, er zijn meer van die dingen. Uh, bijvoorbeeld dat de aarde rond was of niet. Niet. Dat is, men denkt heel vaak dat die stomme middeleeuwers dachten dat het plat was... en dat de renaissance bedacht heeft dat het rond was. Mm -hmm. Dat is onzin. Ik zei net al, de twee opvattingen bestaan al in de klassieke oudheid. Ook in de middeleeuwen, heel vervent. Columbus die, die is ervan overtuigd dat de aarde rond is, want dan gaat hij dus naar het westen. Ja. Maar dat geeft steeds aanleiding tot felle botsingen, felle debatten... en ook wel ingrijpen van de inquisitie. Hè. Die zegt, van omdat het bestaande systeem onderuit gaat. Ja. Waarom, waarom zo, is dat dan nu niet zo? Nou, uh, dat uh, kun je je afvragen of dat nu niet gaat gebeuren. Want het is nog heel recent, hè. He, dit heeft twee dagen het geleden moet nog in de blijken krant te gestaan. Kloppen dus we zijn nu gelukkig, hebben we al die wetenschappelijke uh, puurheid ontwikkeld. Ook in Nederland gevoed door het meest recente schandaal. we nou, denken allemaal, allemaal, het klopt natuurlijk. niet. We denken allemaal, het klopt, klopt niet. Dat, vind ik, dat is heel niet. mooi. He, wij zijn dus veel mondiger en kritischer geworden. En nogmaals, hier ook gestimuleerd door die hele kwestie met, met Stapel en zo. Dus dat ging nog helemaal van. Terecht, heel terecht. dat je zegt, van, reken het eerst maar zorgvuldig ja. na. Maar als de consequenties de komende maanden doorberekend gaan worden. Want dit ligt een beetje op het niveau van... Uh, we krijgen nu een situatie dat wij, zoals iemand in de krant schreef... dat wij eerst kunnen vaststellen dat het doelpunt gescoord is... Ja. en daarna degene die het nou ja, gaat maken. ja, dat kan eenvoudig dus, niet helemaal. Nee, jawel, dat kan wel. Dat is niet uh, oorzaak en gevolg wordt omgedraaid. Want dat, dat blijft echt wel zo. Alleen de waarneming, de menselijke waarneming daarvan... die komt dus in de war. Oké, okay, nou, betekent... de, deze, deze, dit moeten we dan nog even afwachten. Dus daar wou ik net zeggen. Ik bedoel, de, onderschat dat niet. Dat dit inderdaad Er zijn ook mensen geweest uh, de, uh, die bijvoorbeeld zeggen, hoor is dus de basisafspraken... die we in de natuurwetenschappen en de wiskunde hebben. Dat zijn afspraken. Laten we afspreken dat 1 plus 1 2 is. Dan kunnen we aan de gang. Uh -huh. 1 plus 1 is namelijk niet 2, maar dat is een abstrahering. Dus dat, nee, nee, er bestaan niet twee volstrekt gelijke eenheden. Dus je moet dat abstraheren. Oh, ja. is. Maar die zegt van nou, laten we nou maar niet zeggen 1. Laten we nou maar eens zeggen 1 plus 1 is 3. Laten we daar eens mee gaan rekenen. Uh -huh. dat, op dat niveau ligt dat een beetje. Uh -huh. En dat, dat kan enorme implicaties krijgen. Is dit natuurlijk. eigenlijk misschien sinds Galileo de meest gevoelige? grote grote verandering die er mogelijk zou kunnen plaatsvinden of zit zeggen, daar tussen dat nog wat Dat het zit hier wel. Nee, de atoombom. Ik, het is opmerkelijk hoe snel mensen dat vergeten natuurlijk. Maar gelukkig ben ik zo oud dat ik jullie dat nog kan vertellen. Als dat, echte babyboomer. hè? Ik wil bijna open zeggen. zeggen. Nee, daar solliciteer ik ook naar. In 1945 wordt met één gram uranium. worden 80.000 80 mensen in één klap worden vermoord. En er zijn daarna. zijn er dus 500 of duizend van die kernbommen. die zijn er nog steeds in Amerika. die nog duizend keer meer kracht hebben. Dus, maar in de jaren 40 en 50 was er de dus zeer acute angst. en ook enorm veel actie over van. Wat, wat, de, elke gek die kan met één gram uranium. de hele wereld opblazen. Mm. En dat zal wel gebeuren. dat ging ook veel. Dr. Strange, Doctor Strange vloog, vloog, bijvoorbeeld, ja. die ging over die dingen. En dat was een hele acute, vrees in de wereld. Van het is afgelopen, het is, je moet maatregelen nemen, want het gaat helemaal voorbij. Maar op een ander niveau, ik denk ook eens aan... en Het stelt het opmerkelijk hoe gauw die dingen weer verdwijnen. Het eerste hart dat getransplanteerd wordt. Zuid Chris naar Zuid-Afrika Zuid in 1967 dat werd ook voor onmogelijk gehouden. Hoe is het mogelijk dat de motor van het menselijk lichaam... dat je dat vervangt? En dat bleek ineens te lukken voor een bepaalde tijd. En later bleek dat vanzelf te zijn. Dat mensen onmiddellijk stellen. Nee, maar daarvan zeggen dat we, oké, okay, dat is lastig. Maar een doelpunt maken en zien voordat die gescoord is... dat kan niet. Je hebt thuis nu met nee, een existentieel kan wel, kan wel. probleem opgezadeld, Herman. Je hebt een Herman. waarnemingsprobleem. Mensen hebben dus hun waarneming is beperkt. En daar komt nu dus komt een hulpmiddel bij... dat je niet meer afhankelijk bent van die stomzinnige tijd... die zo lineair verloopt. Dus nee, helemaal niet meer tijd. nodig bij, uh, bij de ja, Tour de ja. France. Ik zeg, je moet je niet op tijdriten concentreren. Dat heeft geen enkele toekomst, man. Doe die neutrinos. Dat is, we blijf dan, lekker die berg rijden. We gaan het afwachten of het allemaal blijkt te kloppen met de neutrinos. Dankjewel, Herman. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En dat is vandaag uh, Paul Borg even. Paul. Yes. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, dan zal ik mijn gedicht gaan voordragen. Graag. Uh, dat uh, gaat bij de eerste gast en uh, het uh, debat... De vergrijzing als oplossing voor de crisis. Als de wanen de wereld regeren, oud wordt verguist en jong wordt geprezen... is voor onze welvaart duchtig te vrezen. Welke ouder laat een kind zijn geld beheren? De wijze uil begint als dom kuiken. Jong houdt van snoep en waarde verknoeien... Denkt dat de bomen in de hemel groeien. Een lege beurs doet het inzicht ontluiken. Het is nog niet zo slecht met grijze haren, die economische zin ten spreiden. Zoals immers hun grootmoeders al zeiden, voordat je kunt uitgeven, moet je sparen. Nou ja, man, dat is om jou een beetje te troosten uh, naar dit uur. Juist hoor, goed zo jongen. <laughs> en de jongen is Paul Borgreven. We hebben je gedichten uh, ontvangen, we zetten hem op onze website. En daar is die later vandaag uh, terug te lezen. Dit is de dag.nu. We bedanken onze gasten, de Europarlementariërs Corine Wortman en Dennis de Jong. Zij uh, gingen in debat over een six-pack aan begrotingsmaatregelen. Historicus Herman Pleij over wereldschokkende ontdekkingen. En wielrenner Wout Poels, die dit weekend weer ontdekten... dat de bergen een beter liggen dan de vlakke parcours. Dank voor jullie komst. Okay. En uh, straks een reportage over de appelpluk, want de minister ziet graag de Nederlandse werklozen daar aan de slag gaan, maar de praktijk is anders. Ik neem niemand kwalijk als iemand uh, een half jaar thuis zit en hij kan vier weken appels plukken, maar hij krijgt net een uh, baan voor een jaar aangeboden, dat hij toch voor die baan voor een jaar kiest. Dus ik kan er niet op vertrouwen als ik in de zomer personeel probeer te werven, dat ze in september ook daadwerkelijk komen. Nou, de vraag is dan natuurlijk, wie plukt die appels dan wel als het niet de Nederlandse werkelozen zijn? Dat hoort u zo meteen na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je BAVAR topkwaliteit. Zoals BAFAR Nieuwe Teken en Flooiendruppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijdt met gemak. BAFAR, de mensen die van dieren houden.